Als je lacht Nu ga ik over mijn nek Dit is een tuinhek Een gietse rek Alsjeblieft doe dicht die bek Je bent zo lief Maar als je lacht ga ik over mijn nek Helemaal gek Als je lacht, dan ga ik over mijn nek het is een tuinhek, een fietserrek Alsjeblieft, doe je licht die weg Je bent zo lief, maar als je lacht, ga ik over mijn nek contact liep vanaf toen een beetje stuk. De liefde bracht ons blijkbaar geen geluk. Ik heb je nu al twee jaar niet gezien. Nu is het vrijdagavond, kwart over tien. Maar wat zie ik nou? Als je me nou, zie ik jou niks aan het Om mijn nek. Wat een avond, net te gek. Toen pakte je me ook nog op mijn bek. Je bent zo lief maar als je lacht. Je bent zo lief en als je lacht. Je bent zo lief en als je lacht. Wow, yeah!